7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Huurverhoging voor meeste scheefwoners uitgesteld. Syrië houdt zich niet aan staak het vuren, zegt de VN. En India lanceert lange afstandsraket. <tieden>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 mag geven over het inkomen van huurders... zolang het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is behandeld. Wanneer en of dat wel gaat gebeuren is nog onbekend. De wet veroorzaakte tot nu toe veel ophef. Zo raden de woonbond huurders aan om aangifte van privacy-schending te doen... bij het College Bescherming Persoonsgegevens.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 Volgens de Indiase regering was de test een succes. Als het inderdaad zo is, behoort India tot het selecte groepje landen... dat toegang heeft tot intercontinentale nucleaire raketten. De Indiase minister van Defensie zegt dat de raket... de komende tijd nog vaker zal worden getest. Middelbare scholen en mbo-opleidingen zijn tegen de financiële steun... van hun koepelorganisaties voor scholengroep Amarantis. Uit een enquête van onderzoeksbureau Duo Onderwijsgroep... blijkt dat van de managers van mbo-scholen ruim 60% tegen de steun is... en van directuur in het voortgezet onderwijs meer dan 80%. Onderwijs Reus Amarantis zit in financiële problemen. Het ministerie van Onderwijs heeft 10 miljoen euro steun toegezegd... en de twee brancheorganisaties samen 6 miljoen. Maar volgens de directeur en de managers zijn ze daar niet voor bedoeld. En ook zijn ze bang dat met steun een precedent wordt geschapen. Slecht presterende scholen worden beloond en goed presterende scholen draaien op voor de slechte.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 Om wat voor explosief het gaat, kan de politie niet zeggen. Berichten dat het gaat om een granaat wil de politie niet bevestigen. Bij de explosie in Beuningen zijn alleen ruiten gesneuveld, niemand raakte gewond en de daders zijn spoorloos.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 Twee files vallen op. Op de A1 van Hengelo naar Amersfoort staat voor Apeldoorn nog twee kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Knopend Kleinbodderplein 5 kilometer. Er ligt water op de weg. Dat kan moeilijk door de afvoer. De linkerrijstrook is dicht.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 NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. De druk op de onderhandelaars in het katshuis wordt opgevoerd. Joost Vullings vertelt zo of dat ook merkbaar wordt in Den Haag. En die druk komt onder meer van kredietbeoordelaar Fitch. Die waarschuwt Nederland niet te lang te treuzelen... want dan kan de triple-A-waardering wel eens in gevaar komen. André Meijndema vertelt zo of dat ernstig is. En dan is er goed nieuws voor scheefhuurders. Want de meeste van hen krijgen waarschijnlijk toch geen huursverhoging van 5%. De meeste corporaties hebben besloten de verhoging een jaar uit te stellen. Blijkt uit een rondgang van de NOS langs de grootste corporaties. Rondgang heeft de redacteur Jikke Zijlstra gemaakt. Jikke, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Wat zijn de problemen? Nou, de invoering van het wetsvoorstel verloopt nogal stroef. Vorig jaar zou de wet al worden ingevoerd, maar toen besloot minister Donner de wet een jaar uit te stellen. Omdat de uitvoering ervan namelijk erg complex bleek. Maar ook dit jaar is het allemaal nog behoorlijk lastig. Er zijn veel onduidelijkheden en veranderingen. Zo verloopt de verstrekking van de gegevens van huurders... door de Belastingdienst niet helemaal vlekkeloos. Ja. De rechter heeft het zelfs verboden. Het mag, het mag even niet en de Belastingdienst is nodig... omdat je anders niet kunt zien wie er eigenlijk ja. teveel verdient. Ja, nou dat is inderdaad het probleem. Want um, uh, in flink wat gevallen ontbraken die gegevens van de huurders. Dus daar liepen de corporaties als eerste aan, al tegenaan. En vorige week bleek dus bij een kort geding dat huurders hadden aangespannen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 Ja. En de tijd begint nu te dringen en het lukt de corporaties gewoon niet meer... nu de wet nog steeds niet is aangenomen... en ze nog niet de nieuwe gegevens van de Belastingdienst kunnen opvragen... om de, ge om de huurverhoging aan te zeggen. Ja, dus zeggen de meesten nu, uh, dan doen we het voorlopig helemaal niet? Nee, ze, ze, ze doen in het uh, ja, moet ik zeggen. Ze doen voorlopig niet de 5% extra huurverhoging... want daar zijn de wettelijke mogelijkheden gewoon nu nog niet voor... Maar ze voeren wel de gebruikelijke huurverhoging in, ter hoogte van de inflatiecorrectie. Dat is zo'n 2,3 procent. Ja. Nou zou je zeggen, uh, dat is mooi voor de corporaties. Hoeven ze hoeven hun huurders niet een extra verhoging op te leggen. Maar dat is niet zo, ze zijn er boos over. Waarom? Ja, het, ja, het, het is zo dat een klein een, een, een deel van de corporaties het überhaupt niet invoeren. Maar de meerderheid wil het wel invoeren, want ze hebben extra inkomsten nodig. Het is crisistijd um, en ze hebben bovendien een heffing hangt hen boven het hoofd. Uh, in 2014 moeten ze aan het Rijk extra zo'n 6 miljoen euro ophoesten met elkaar. Dus ze hebben alle extra inkomsten hard nodig. En dit was een van de mogelijkheden. Ja. En uh, grote corporaties, met wel 30 of 50.000 huurders bijvoorbeeld... die gaan hierdoor wel een miljoen euro per jaar mislopen. Ja. En, en kunnen ze dat missen? Want ik neem aan dat ze dat alleen geboekt hadden. Ja, een deel van de corporaties had dat zeker al ingeboekt. Uh, nou, het is niet zo dat ze het helemaal niet kunnen missen, want de meeste corporaties hebben altijd wel een beetje spek op de botten. Maar goed, zoals ik al zei, ook daar is het crisistijd en de, de nieuwbouw neemt af, de, de verkoop van uh, woningen bij corporaties neemt ook af. En dus zullen ze wel keuzes moeten maken waar ze het geld uh, nu aan uit gaan geven. Goed. Jikke Jouwstra, dank je wel. deed die rondgang langs die woningcoöperaties voor de NOS Meester, gaan. Dus die uh, huurverhoging vanwege scheefhuren niet opleggen. Na acht uur praat ik met de directeur van een woningcoöperatie... over de problemen die dat met zich meebrengt. Het is elf minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Misschien komt er vandaag voor de Zeeuwen dan eindelijk duidelijkheid over de Het gepolde. De Tweede Kamer praat over het plan van staatssecretaris Bleker... om de Zeeuwse polder voor een derde onder water te zetten. Volgens politiek verslaggever Wilma Borgman is het nog maar zeer de vraag... of de meerderheid van de Kamer dat wel een goed idee vindt. Het is een stuk land van grofweg 300 hectare groot. Voldoende voor dik zeven jaar politieke hijsa. Eerst wilde de politiek de polder onder water laten lopen. En toen weer niet. Daarna moest het toch van Brussel... En nu zoekt staatssecretaris Bleker de middenweg, met zijn voorstel om een derde van de polder onder water te zetten te ontpolderen. Bijna niemand is daar echt blij mee. Niet de partijen die de polder terug willen geven aan het water, GroenLinks, D66, PvdA, en ook niet de partijen die de polder het liefst droog willen houden, CDA, VVD, PVV, SGP en SP. VVD en CDA zijn vandaag onder voorwaarden bereid om Bleker te steunen. Maar er is nog geen meerderheid, want de gedoogpartner PVV is zover nog niet. Volgens Richard de Mos van de PVV moeten de Zeeuwen het besluit maar nemen. Dat alternatief is eigenlijk een, een rot alternatief, om het zo maar te zeggen. Ja, het is aan de Zeeuwen of ze daarmee kunnen, kunnen leven. Wij in principe niet, maar ja, wie zijn wij nou nog als PVV? Als de Zeeuwen zeggen, ja, er is twee derde deel droog door dit alternatief van de heer Bleker... laat het dan maar de laatste keer zijn en daarna nooit meer polderen Maar ik vind wel dat de Zeeuwen na zeven jaar getouwtrek verdienen om het laatste woord te hebben. Dat de polder droog blijft, is onhaalbaar... en gelooft de mos ook eigenlijk al niet meer. Dan blijven er nog twee opties open. Of het eerste plan, zet de polder maar helemaal onder water. Of het alternatief van Bleker... om de polder een klein beetje onder water te zetten. Bij het CDA vinden ze het winst... dat de polder toch voor het grootste deel droog blijft. Maar die keuze maakt de PVV nog niet. De mos noemt het een rot alternatief. En een slap compromis. Als het aan de PVV ligt, dan blijven we doorstrijden. Alleen ja, het wordt een hele moeilijke strijd. En dat is ook een eerlijk verhaal. Maar goed, ik laat de Zeeuwen graag uh, zich uitspreken. En roepen zij mij op om, om door te strijden. Dan zal ik dat doen. Maar waarom telt u niet uw zegeningen zoals ze bij het CDA wel doen? Het kopjan zegt, nou ja goed, beter twee derde droog dan helemaal nat. Ja, ik vind het geen, geen zegening. Ik vind iedere druppel in een polder erin, uh, te veel. En dan uh, kan je of kiezen voor een slap compromis... van we hebben, uh, we hebben een derde nat en twee derde gered. Ja, ik heb liever alles of, uh, of helemaal niets. Alles of helemaal niks. En laat de Zeeuwen het maar zeggen. Zo gaat de PVV vandaag het debat in met staatssecretaris Bleker. Een beetje laf, vindt de SP. Want iedereen weet al lang wat de Zeeuwen vinden... Henk van Gerven van de SP. Kijk, er is al zat onderzoek gedaan. Ik denk dat het is zonneklaar dat een, meerderheid, een grote meerderheid van de zeeuwen... die ontpolderingen helemaal niet uh, ziet zitten. Dus dat referendum is uh, compleet overbodig. Het is ook een soort afleidingsmanoeuvre. Als we dat houden, zijn we weer een half jaar of een jaar verder. Terwijl we de uitkomst al weten. En het zou heel goed zijn als de PVV uh, uh, ballen toont. En zou zeggen, oké, okay, wij zijn tegen... Ontpoldering en bleken trek dat voorstel in en kom met een beter voorstel. Zegt de SP, en het is dus nog maar zeer de vraag... of de staatssecretaris vandaag toch voldoende steun krijgt voor zijn plannen. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk is zondag... en links rukt op met name Jean-Luc Mélenchon. Die doet het goed, straks meer over deze 60-jarige socialist. De eerste verkeersinformatie bij de ANWB, weer Gerritsen. Het is tot nu toe een normale ochtendspits. Er staat 40 kilometer file. Er zijn weinig opvallende files bij. Op de A7 horend richting Amsterdam is het wat drukker voor Afritweide Wormer. Er staat 5 kilometer file. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda tussen Schiedam en knoop het Kleinponderplein 4 kilometer. Er lag veel water op de weg. Het meeste is nu weggestroomd. De rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Klinkt als een stevige waarschuwing van kredietbeoordelaar Fitch aan Nederland. Kom met maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen... anders verliest Nederland de veilige AAA-status, de AAA. Nederland zou op het randje balanceren. en Valt Nederland dan over de rand, dan volgt een negatief oordeel van Fitch. André Meinema, eh, financieel redacteur. Eh, André, dat zijn stevig geworden. Het klinkt heel stevig. Hoe concreet is deze waarschuwing? Nou, het is in een interview gebeurd in de Daily Telegraph, een Britse krant... Aanleiding was de woningmarkt in Nederland die op slot zit. Eh, de hoge hypotheekschuld van de Nederlanders. En wat er moet gebeuren gezien eh, de stand van zaken rondom eh, Slans eh, Financiën. En aanleiding daarvan, dat daar is dan een van de factoren waar zo'n ratingbureau naar kijkt. Eh, hoe staat Nederland ervoor? Eh, met het oog op hun eigen eh, beoordeling van Nederland. Nou, in, in de interview zegt die eh, Nederlandse deskundige, dat wil zeggen de, de, de economie die gaat over Nederland onder andere van, nou Nederland moet wel opletten... en er moet misschien wel wat meer gebeuren dan gebruikelijk. Want Nederland balanceert met deze staat van de financiën op het randje. Er is nog geen officiële waarschuwing, er is nog geen brief uitgegaan... of ja. geen officiële waarschuwing dus van Fitch. Maar het is een soort schot voor de boeg richting Nederland. Van, let op, let op je zaak. Ja, maar dit, ook geen officiële waarschuwing, zeg geen brief... maar dit lezen ze in het katshuis ook. Moeten ze zich er toch zorgen over maken? Nou ja, in zoverre, dat zo'n ratingbureau, dat zegt natuurlijk niet voor niks. Uh, kijkt wel degelijk met hele scherpe ogen naar zo'n land als Nederland. En... Uh, we hebben de voorbije maanden al gezien dat ratingbureaus... als Standard Poor's, een andere grote ratingbureau... heeft bijvoorbeeld al Frankrijk afgewaardeerd, heeft Oostenrijk al afgewaardeerd. Met andere woorden, die zijn wel degelijk bezig om scherp te kijken... naar de stand van zaken. Met het oog op het feit dat de economie in slop zit. De tekorten voor landen oplopen. De spanning op die obligatiemarkten toenemen. En, en dat geeft allemaal aan dat men land nog niet in veilig vaarwater zit. Nou, Die ratingbureaus houden de vinger aan de pols... Uh, en met dit soort uh, signalen af te geven wil je duidelijk maken dat het ernst is. Het is niet zomaar een, een, een speeltje zeg maar, van wat ratingbureaus ergens over de plas. Nee, en die rating, die AAA-rating, is belangrijk, want dat houdt de rente laag. Ja, die is heel belangrijk. Nederland is een van de weinige landen nog met een AAA. Er zijn er nu nog vier in de eurozone. Duitsland, Nederland, uh, Luxemburg en Finland. De andere die er ooit bij zaten, die zijn helemaal afgevallen de voorbije maanden, een jaar... Uh, en dat is belangrijk voor uh, de rente die je betaalt op de obligatiemarkt, op de schuldmarkt. Hoe hoger die rating is, en wij zitten dus in de hoogste rating, rating die triple A. Dus de lager is de rente die je betaalt, want een lage rente betekent minder risico. Hoe hoger de rente, des te meer word je gezien als risicovol. Verlies je naar die triple E-status, uh, zak je naar dubbel A ook niet slecht op zich, eh, ook geen man overboord, maar dat betekent wel dat je dus minder kredietwaardig bent... en dat eh, op de markt dus vaak ook een hogere rente wordt aangerekend. Ja. Belangrijk voor Nederland voor de schulden die wij betalen... en voor de rente daarop, want dat gaat echt over miljarden op jaarbasis. En het is ook belangrijk voor dat hele Europese eh, noodfonds... wat we met elkaar hebben opgericht om landen als Griekenland... en Portugal en Ierland te helpen. Want daar storten wij ook geld in en de hoogte van dat geld... en de, de kracht van zo'n fonds is dus meet afhankelijk van de sterkte... van de landen die dat fonds eh, spijzigen. Dus, ja. Zaken wij daar weg, dan is dat fonds ook minder krachtig. Precies. Je gaat het vandaag aan Spanje zien. Hè? Bijvoorbeeld die moet op de obligatiemarkt geld gaan binnenhalen. Die gaan daar veel meer veel voor bedalen. die betaalt daar erg, veel erg, veel erg bijna 6% rente voor een 10-jarige lening. Terwijl wij maar, als ons land, betaalt maar 2,25 of iets dergelijks. Dus is een stukje minder. En dus ook scheelt dat stukken op, een, uh, of op rente. En dus moet Nederland snel het huishoudboekje op orde krijgen. Ja. ja en dan nee, hou dan, je die status. Er moet veel gebeuren. Niet alleen maar uh, leuke speeltjes als we uh, moeten btw omhoog of omlaag. Of uh, wat moet er gebeuren met uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, zaken als ontwikkeling of bankentaks. Dat is klein bier. Je dat moet je bier. structureel hervormen. Structureel hervormen. Denk aan de woningmarkt. De Hypotheek-rente-aftrek. Denk aan de pensioenleeftijd. Denk aan de arbeidsmarkt. Daar moeten structureel dingen gebeuren. Als dat uitblijft, dan kan zo'n ratingbureau als Fitch overwegen... om te zeggen, nou, dit is te weinig en te mager. leven levert te weinig op te meer. Omdat de economische groei in ons land zo weinig is. We krimpen volgend jaar een nauwelijks groei. En daarmee groei je niet uit de schuld. Dan loopt de schuld in feite alleen maar op. En dus moet er iets gebeuren. André menema van de Economie Redactie, Dankjewel. Zondag worden in Frankrijk presidentsverkiezingen gehouden. En als de campagne één verrassing heeft opgeleverd... dan is dat wel Jean-Luc Mélenchon. Hij is kandidaat namens de linkse radicale coalitie Front de Gauche... met onder meer de communisten. Een jaar geleden was Mélenchon nog een relatief onbekende... en nu staat hij volgens sommige peilingen op een derde plaats... waarmee hij heel wat kiezers wegsnoept bij de gematigde François Hollande... kandidaat van de Socialistische Partij. Wat zien de Fransen in deze linksradicale kandidaat? Correspondent Frank Renoud ging de straat op. Bonjour madame. Dimanche prochain, Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. de gauche Voor de deur van een groot winkelcentrum in het oosten van Parijs staan drie vrouwen met grote stapels folders. Front de gauche staat erop en waaronder de naam Jean-Luc Mélenchon met een foto van hem. De kandidaat van het linkse Front de Gauche. Met daarop de leus ook, grijp de macht. We willen pas de Sarkozy als president. Ah, c'est qui ça? <laughs> oh, merde. Bon <laughs> ben, je peux dire. <laughs> een mevrouw komt met een winkelwagentje het winkelcentrum uitlopen. Wat vindt u van Jean-Luc Mélenchon? Je pas moi. Je pas ce monsieur. Ik ken hem helemaal niet, zegt ze. Maar nou, je de melon is een beetje dur. enthousiaste man begint meteen te roepen dat dit zijn partij is. Waarom bent u voor Jean-Luc Mélenchon? Hij is een revolutionair en ik ook. Mélenchon is een bonhomme die zijn ideeën correcteert, clairement. we een grand changement avant le grand crack. Jean-Luc Mélenchon zegt heel goed wat er moet gebeuren. En we hebben behoefte, we hebben behoefte aan grote veranderingen in Frankrijk. Déjà uh, l'augmentation des retraites. Pensioenen dus moeten omhoog. En een révolution complète pour les démunis et les pauvres. En de armen moeten meer geld krijgen. Bonjour. Bonjour monsieur, le vote front gauche, présidentielle législative. Eén meneer zegt dat hij voor Jean-Luc Mélenchon is, maar voor François Hollande, de socialiste, gaat stemmen. Le programme, c'est relever la couche sociale, la moins payée, la moins considérée, lui donner de la considération et lui donner un pouvoir d'achat. Hij wil de koopkracht verbeteren voor de minst betaalde in Frankrijk. En dat vind ik belangrijk. Er wordt vaak gezegd dat hij zoveel belooft Jean-Luc Mélenchon... dat er helemaal niet genoeg geld voor is. Die economen, die economen het... begrijpen er niks van. Ja, en het zijn deze economen die ons ontmoet de crisis. En het zijn die dat... economen die zijn en die hebben ons niet 2008 dat de crisis zijn diezelfde economen die ons in de crisis gebracht hebben, juist. En die ons niet gewaarschuwd hebben voor 2008. Oplichters zijn het. In Een van de dames die volgens dat uit te delen is Emmanuel Becker. Mevrouw Becker, wat is er nou zo aantrekkelijk aan Jean-Luc Mélenchon's programma? Je Jean-Luc Mélenchon is a groot tribun. Un excellent, euh, ses discours sont excellents, ce qu'il représente est excellent. Hij de... is excellent. in eerste instantie een enorme spreker. Hij heeft een enorme charisma, Jean-Luc Mélenchon. En ook le programme, c'est que les solutions à la crise, pour pas que ce soit le peuple qui paye la facture financière, on est les seuls aujourd'hui à poser ces questions-là. En wij zeggen als enige eigenlijk van alle partijen dat niet het volk, de Frans, de gewone Fransen, de lasten moeten dragen van de crisis. Protection sociale, dus een santé gratuite, met de mogelijkheid om een sécurité sociale te rembourse à 100% de frais, uh, frais de santé. gezondheidszorg voor grote groepen van het volk. Ik denk dat het Front de Gauche l'espoir Front de Gauche biedt hoop aan de Fransen. Uh, en dat de gens niet meer kunnen. Ne trouwt plus crédible uh, les réponses de la sociale-démocratie. of les réponses uh, de la droite uh, classique. Voire, voire extrêmement conservatrice. De Fransen hebben weinig vertrouwen meer in de antwoorden. die gewoon links, dus de socialisten bieden. en die rechts biedt. En qu'aujourd'hui, les gens veulent. een rupture uh, radicale. avec le systeem. En ze willen nou. Eens een echte breuk. een nieuwe manier van regeren. nieuwe regels, nieuwe beleid. Bonjour mademoiselle, présidentielle législative. Le vote front gauche. C'est ja. cette ja. front gauche? Ah, oui, oui, oui, ça, ja, oui. Elle est bien. En daar hoort u van Frank Renaud over de socialist Jean-Luc Mélenchon. Zondag is dus die eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Tussen 8 uur en half negen s'avonds een extra uitzending van het Radio 1-journaal. Maar daarin de resultaten van die eerste ronde. Presenteerd wordt dat door Lucella Carrasso. Gaan we naar Mark-Robin Visser. Vanochtend in, in en op en langs de kruisweg. Hij had nog plaats in de schapenhok, Mark-Robin. Ja. Zeg, zou je ja, daar willen, willen wonen, hè? in zo'n dorp of zo'n gehucht van die rode lijst? Mag je nou, dan, dan ik nog sta bouwen? Op me af te vragen. Ik vraag het me af, uh, ja, of je hier mag bouwen, dat weet ik niet. Ik hoor wel dat er nog plek is. Er staan hier ongeveer, hoeveel huizen waren het ook alweer? Ongeveer 60. Ongeveer 60 huizen. En, en mag hier nou nog gebouwd worden bijvoorbeeld? Nou, er mag hier op een rustige manier gebouwd worden. <laughs> en, dat, en op een rustige manier bedoel ik uh, uh, kleinschalige hoeveelheden. Juist. Mevrouw Buijsen is uh, van de Belangenvereniging in Kruisweg. Want ondanks het feit dat het een klein gehucht is... Is het nog wel een heel levendig geheugd? Absoluut. Levend? Levend, ja, we leven zo heel goed hier. Ja. Ja. En uh, er komt nog steeds uh, jong, uh, jong, uh, jonge mensen die vinden het interessant om hier naartoe te komen. Maar ook mensen die hier geboren zijn, willen hier graag ook eigenlijk een plek krijgen. Ja. Nou ja, wie hier geboren is, is meneer de Graaf. Ja, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. We moeten even aan de luisteraars die niet precies weten waar Kruisweg ligt, vertellen waar dat ligt. Nou, Kruisweg, dat uh, ligt uh, eigenlijk, het is een, een buurtschapje tussen uh, Benthuizen. Zoetermeer, Blijswijk, Moerkapelle. Ja. Uh, eigenlijk daar centraal uh, tussen. Wij zien de A12 hier uh, vlak op de achtergrond. Die kan je ook wel horen, denk ik. En daar een provinciale weg. De HSL loopt hier vlak achterlangs. Hè? Er is ja. hier ontzettend veel ja. veranderd. Kruisweg ja. wordt eigenlijk ingesloten. Kruisweg wordt in, inderdaad ingesloten. Nou, je hoort het aan het geluid. Uh, er is altijd hier geluid. Ook uh, s'nachts, bij wijze van spreken. Daar wen je nooit aan. Maar goed, er is het. En die provinciale weg die hier loopt, hoe zag die er vroeger uit nou, toen je een klein jongetje was? Ik, ik weet dat nog, dat was direct na de oorlogsjaren. Toen kon je gewoon op die provinciale weg spelen hier. Want uh, dat was nog een, een klinkerstraat en uh, het gras groeide er nog tussen. Dus ja, verkeer was er toen nog niet. Kom af en toe wat langs. Af en toe is er een auto, maar dan kon je voor op aan de andere ja. kant gaan. Maar dat en mevrouw Buijs, hoe is het nu met het verkeer? Want jullie hebben dat met de Belangenvereniging, houden jullie dat in de gaten? Dat verkeer is natuurlijk toegenomen. Hoeveel? Uh, volgens mij is dat uh, per etmaal, uh, ja, ik, ik, ik weet het nu niet precies, het is in ieder geval 4.000 keer of 400 procent. Gaat het toenemen ten opzichte van wat het in 2007 was. Het gaat, het is vele dus het malen over de vele, kop gegaan. Vele malen over de kop. En wat hier aan plannen zijn, dan hou ik mijn hart vast, want dan wordt het hier echt uh, nog veel en veel meer. Kruisweg heeft eigenlijk nog maar één weg. En die heet, hoe verrassend, de Kruisweg. Kruisweg, ja. Daar staan wij nu op. Het is een geasfalteerde weg met een watertje eh, erlangs. Het, het lijkt op een soort dijkje. Ja, dat zijn we ook. Ja, het is een dijkje. Want de huizen die... maar daar, waarom heet hij dan niet Kruisdijk? Ja, dit is, dit is een weg. Dit is een van de oudste wegen om, om eigenlijk ja. wat over te vervoeren. Ja, dat begrijp ik. Maar goed, het is dus een dijkje die hier in Kruisweg ja. weggenoemd wordt. Ja, en hier zo... Rare die... jongens, die Kruisweggers. En dit hier, dat is een boezemwater. <laughs> ja. Want uh, dit loopt helemaal door tot aan Rotterdam. Zeg, en straks verderop aan deze kruisweg, Kruisdijk, ja, ja. een feestje. Ja, ik weet niet of het echt of het reden voor een feestje is, maar Kruisweg is dus een van de 300 plaatsen die op de rode lijst ja, zijn geplaatst van ja, bedreigde ja, ja, ja, gehuchten. en die lijst wordt hier gepresenteerd. Die wordt hier gepresenteerd. Uitgerekend in Kruisweg. Dat is mooi toch? Gebeurt hier ook eens wat? Ja, zo is het. Wat gebeurt hier verder nog wel eens wat eigenlijk behalve ik, dan dat wij hier nu zijn? Ja, want we hebben de Kruisweg heeft twee verenigingen, één die de belangenvereniging. Ja, er is nog een vereniging. Een buurtvereniging en wij zeggen altijd de belangenvereniging wij zijn de serieuze en de buurtvereniging, dat zijn de lolmakers. U bent en de serieuze? Wij zijn de serieuze. Maar dan wil ik eigenlijk nog wel even naar die lolmakers. Ja, en die kan buurt... ik daar ook heen? En die buurtvereniging die bestaat al vanaf de oorlog. Dus, dus... Kunt u mij naar die lolmakers brengen? Waar ben ik eigenlijk we wel gaan... benieuwd. Naar. We gaan lopen naar de lolmakers. Moeten we gewoon deze dijk aflopen? Die lopen we gewoon. De weg aflopen? Ja, gewoon de, de dijk, de kruisweg, dijk in kruisweg. Dat, dat doen we. Dat doen we. Ja? Ik ga, Marcel, ik ga met een echte kruisweger over de dijk, de kruisweg lopen. Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> Tot straks! Ja.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 Syrië houdt zich niet aan de verplichting om troepen terug te trekken uit stedelijk gebied. Dat zegt VN-topman Ban Ki-moon in een brief van de VN-veiligheidsraad. Ban vraagt om de waarnemersmissie naar het land uit te breiden naar 300 waarnemers. De eerste zes VN-mensen kwamen afgelopen weekend in Syrië aan. India heeft een lange afstandsraket getest, eentje waar ook een kernkop op kan. Die raket heeft een bereik van 5000 kilometer en het was een succes die test, zegt de regering.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 De financiële steun die scholengroep Amarantis krijgt... valt niet goed bij middelbare scholen en mbo-opleidingen. Volgens onderzoeksbureau Duo Onderwijsgroep... is ruim 60% van de managers van mbo-scholen tegen die steun... en meer dan 80% van de directeuren in het voortgezet onderwijs. Onderwijsreus Amarantis zit in financiële problemen. Hij krijgt 10 miljoen van het ministerie van Onderwijs... en 6 miljoen van die twee brancheorganisaties. Maar volgens die directeuren en managers... draaien goede scholen nu op voor de slechte. Een ontploffing in een café in Beuningen gisternacht was een aanslag. De EOD heeft vastgesteld dat er een explosief op de ruit van het café was geplakt. En om wat voor explosief het gaat, kan de politie niet zeggen. Er zijn alleen ruiten gesneuveld. Een hele harde knal alsof er een hele grote vuurpijl ergens uh, neergegooid was. Alleen dan echt dusdanig hard dat de hond ook helemaal van overstuur was. En uh, ik schrok me helemaal kapot. Niemand raakte gewond in Beuningen en de daders zijn spoorloos.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 Morgen in instantie droog, later wisselvallig met buien en enkele felle opklaringen. Het wordt morgen een graadje warmer dan vandaag. In het weekend blijft het wisselvallige en iets te frisse aprilweer aanhouden. Aan de BVK's informatie. Het is een normale donderdagochtendspits. Er staat 80 kilometer file in totaal. Er zijn weinig opvallende files. De langste files staat op de A7, horen richting Amsterdam. voor het voor 6 kilometer. En op de A50, Arnhem, richting Eindhoven, is een ongeluk gebeurd.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 Verhoog je examencijfer met de Luzak examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl. Acht minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De rekenmeesters van het Centraal Planbureau leveren vandaag hun huiswerk in. En de spanning is groot bij VVD, CDA en PVV. Worden er veel gaten geschoten in het pakket aan maatregelen... of hoeft er enkel te worden bijgeschaafd? Hoe dan ook, de tijd van finale knopen doorhakken is aangebroken. Joost Vullings in Den Haag. Joost, we hebben het er al heel vaak over gehad... maar is dat akkoord nu echt aanstaande dan? Ja Marcel, het is echt aanstaande in het meest, meest, meest eh, positieve scenario vanavond. Maar dat kan echt alleen bij een zeer gunstige doorrekening van het Centraal Planbureau. Nou laten we daar maar eventjes allemaal niet van uitgaan. Het is realistischer om rekening te houden met nog een sessie morgenavond. En hm? ja, men houdt er ook rekening mee dat er ook in het weekend wellicht moet worden doorgewerkt en dooronderhandeld. Want ja, hoe meer gaat het CPB erin schiet, hoe meer er aangepast moet worden en hoe langer het duurt. Het streven is wel uiteindelijk om er maandag uit te zijn. Dan is er namelijk nog tijd genoeg om eh, het akkoord te presenteren. Dat moet ook gebeuren natuurlijk. Ja. De fracties in te lichten en er een debat over te houden... met de gehele Tweede Kamer. Ja, Maar dus ook onderhandelen, dat kan ook nog doorgaan. Als, dat, als die cijfers niet helemaal goed blijken te zijn... is het niet voldoende om alleen wat te schaven. Dan moet er ook weer onderhandeld worden. Ja, er wordt zeker onderhandeld. Stel bijvoorbeeld dat het CPB zegt van... nou, heren, u komt een miljard tekort. Dan moet er nog flink onderhandeld worden. En als het allemaal echt tegen zit... dan gaan ze het ook gewoon niet redden voor het meireces. Dus dan gaan ze ook nog eens uh, door volgende week heen. Dan is er wel een probleem. Geert Wilders uh, gaat de eerste week van mij naar New York... om een boek te presenteren. Uh, ze willen hem niet thuis houden. Daar zal hij veel te zaggerijnig van worden. Mm. Dus hij mag dan gaan. Ja, dan heb je gelijk uh, twee weken... Uh, Later zijn we dan. Men hoopt niet dat het zover komt. Maar als het moet, dan moet het. Ze willen wel, wel een goed pakket neerleggen. Nou, we hebben vandaag ook het nieuws van zo'n kredietbeoordelaar. We zitten op het randje als Nederland. Dus we moeten wel met een heel goed resultaat gaan komen. Ja, dat is dus de grootste angst als eh, het Centraal Planbureau zegt: u, u komt een miljard tekort. Ja, dat, dat is. Dan moet je. Het is natuurlijk al moeilijk genoeg om met z'n drieën het eens te worden en al die miljarden te vinden. En als ze gewoon zeggen: ja, we hebben eens naar. naar die bezuinigingen gekeken, maar die leveren toch minder op... dan jullie met z'n drieën aan die tafel dachten. Ja, dat is buitengewoon vervelend. We gaan er sowieso allemaal ook heel erg eh, flink in inkomen op achteruit volgend jaar. Dus hè, die bekende inkomensplaatjes. Maar ja, als blijkt dat één groep wel heel veel moet inleveren... Ja, dan moet het ook nog worden rechtgetrokken. Goed, dan moet er allemaal dus uh, nog onderhandeld worden, geschaafd worden. Dus mm. er is nog genoeg werk aan de winkel als daarin vandaag uh, landt uh, bij het kassenhuis. Maar ja, dat lijkt me lastig, Joost. Jij kunt natuurlijk ook niet in de hoofden van de heren en de dames kijken. Maar uh, ik neem toch aan dat ze uh, in de onderhandelingen nu al tot het uiterste gaan. Kan het dan toch nog een stapje verder? Ja, kijk, hier, om, om een voorbeeld te nemen... Uh, de, de nullijn uh, salarissen op van de van salarissen van ambtenaren. Uh, ik weet nu niet wat er in het, in het pakket ligt, zit wat nu bij het CPB ligt. Maar stel dat komt terug. En ze komen een geld tekort. Ja, voor hetzelfde geld staat er in, een nullijn voor ambtenaren. En dan bedoelen ze mee Rijksambtenaren, gemeente en provincie. Kom je tekort? Ja, dan kan je zeggen, nou ja, dan moeten we ook maar de semi-ambtenaren, de mensen in de zorg en onderwijs en politie op de nullijn zetten. En heb je dan nog niet genoeg? Dan pakken we ook nog mensen met een uitkering erbij. Zo, zie, zo zijn er allemaal knoppen waar je kan draaien. Het eigen risico in de zorg, dat kan je weer dan weer met een tientje verhogen. En dan heb je er weer een paar honderd miljoen erbij. Zo gaan die dingen. Dus uh, ja, pijnlijke maatregelen. Maar er zijn altijd nog wel dingen te verzinnen waardoor je nog meer geld binnenhaalt. Klinkt uh, Joost eerder als maandag dan donderdagavond? Gaan we daar maar vanuit, <laughs> ja, hè? Ja. Gaan we vanuit. Dankjewel, Joost Vullings vanuit Den Haag over de onderhandelingen in het Katshuis. Die nu toch wel op zijn einde aan het lopen zijn. En de druk wordt ook groter. Tom van Dijk, goeiemorgen. Goeiemorgen. Druk wordt ook groot op Barcelona. Ja. Verloor gisteravond van Chelsea. O, hoe, groot, hoe groot is die verrassing? Nou, ik vind die verrassing toch wel echt heel groot. Want uh, we, ja, Barcelona was ook gewoon beter, heeft het betere van het spel, heeft de betere spelers. Maar Chelsea, uh, ondanks dat ze thuis speelden, dachten wij gaan puur voor het resultaat. En dat is hun goed recht. Ze deden het binnen de regels acht, negen mensen eigenlijk voortdurend op een soort, soort twee muurslijn voor het strafgroepgebied. En Barcelona de briljant, ja, blinkt net iets minder dan uh, de afgelopen jaren. Dat hebben we al eerder kunnen constateren. Net een tempootje te kort om daar echt goed doorheen te voetballen. Raakte de paal, raakte de lat. En uh, ja, toen bij een van de zeldzame verslikkingen van Messi op het middenveld, een schitterende counter overigens van Chelsea, Drogba 1-0, uh, die werd gekoesterd. En 1-0 is een hele mooie Europese uitslag. En toch, als je gisteren gekeken hebt, kan je bijna niet anders denken dan dat Barcelona dat thuis natuurlijk nog wel recht moet kunnen zetten tegen Chelsea. Maar ze slapen toch wat onrustig uh, in Catalonië. Eerst Madrid zaterdag, dan Chelsea. Het worden wel de vier dagen van de waarheid. De Spaanse finale is nog steeds uh, in zicht. Maar uh, ja, met die geldstromen voor mij, het wordt elke dag een beetje minder. Want uh, Chelsea heeft goede zaken gedaan. Ja, je zegt het al, de, de, de diamant schittert wat minder. Ik dacht gisteravond je kunt ook net iets te lang tikken. Ja, er zit er zit een een een een soort uh, plichtmatigheid soms ook bijna in, hoe raar dat klinkt. De bal wordt keurig rondgetikt. Ja de versnelling, de diepgang die ze in de afgelopen jaren zo mooi hadden, die er zo onverwacht ineens in kwam, die is er gewoon niet. En inderdaad, het is tik, tik, tik. Maar de, de, de diepgang en de doelgerichtheid ontbreekt een beetje op dit moment bij Barcelona. Nou, we blijven bij het Spaanse voetbal. Want in ieder geval staat er een Spaanse club in de finale van de Europa League. Vanavond de halve ja. finales. Drie ploegen uit Spanje maar liefst. Spanje met die grote schulden, ook in het voetbal. Ja. Eentje uit Portugal. Uh, Atletiek uh, de Balbao tegen Sporting Portugal. Atletico Madrid tegen Valencia. Ja, wat wordt de mooiste wedstrijd? ik vind het leukste in ieder geval nog waar twee landen tegen elkaar spelen en Schaars en Van Wolfswinkel spelen bij Sporting Portugal. Ja. Dus in dat opzicht is dat wel een leuke wedstrijd. Bilbao is toch wel een beetje de grote verrassing in deze. Ook als je naar de financiën kijkt. Ook de kleinste schuld overigens van alle Spaanse clubs. Dus in dat opzicht doen de Basken het daar goed. En Valencia speelt een heel wisselvallig seizoen. Atletico Madrid is een ploeg die bij tijd en wijle ineens heel goed kan zijn. Valencia is wel de favoriet zeg maar. En Laten we in ieder geval hopen dat de Portugezen met een klein beetje Nederland inbreng het, het goed gaan doen. Want dat zou toch nog wel even iets leuker en internationaler maken... die Europa League. Goed, dan nog even het wielrennen. Want gisteren de uh, Waalse wielerklassieker Joachim Rodriguez won. De Nederlanders, uh, wordt dit een beetje een moeilijk seizoen? Uh, ja. Misschien Tom? Nou. Aard Vierhouten gisterochtend in de uitzending eh, al uitleggen dat als we ergens zouden kunnen winnen, dan had het gisteren moeten zijn, zei, zei ja. Aard, aan de zondag is Luik Bas, luid. Het zit hem dan allemaal in die slotklim, maar hij zei al, we zijn daar misschien wel niet explosief. Nou, tegen Rodriguez was geen kruid gewassen, was zeer imponerend hoe hij de laatste derde keer die, die muur van je op reekwerkelijk werkelijk wegstoof. Gilbert, werd derde, is wel een van de favorieten voor komende zondag. Mollema, zevende, poels, veertiende, is niet slecht. Nee. Maar het is inderdaad net niet genoeg. De explosiviteit en de, en de klas en de kracht ontbreekt net om aan het echt grote werk mee te doen. Maar Mollema Pools hebben ook nog wel wat jaren voor de boeg, hoor. Dus misschien willen we wel te snel. Het was niet slecht, maar het was ook weer niet goed genoeg, helaas. Nou, dan maken we ons nog niet te veel zorgen, toch? Nee, die doe nog. Dankjewel. Joe. Ondanks de aanvallen van de Taliban afgelopen zondag... praat de NAVO vandaag over terugtrekken van de troepen uit Afghanistan. ga ik over praten met defensiespecialist Coco Lijn. Zo dadelijk eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerrit. Ja, het is een normale spits, er staat de 80 kilometer file in totaal. Er zijn geen opvallende files bij. De langste files staan op de A7, horen richting Amsterdam... voor Afritteweide-Wormer, 6 kilometer. En op de A9, Alkmaar-Amstelveen, voor Knoppen 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten... Ja, hoe moet het nou straks verder met Afghanistan... als inderdaad die internationale troepenmacht daar weggaat? De NAVO praat daar vandaag en morgen over in Brussel. De meeste buitenlandse troepen zullen het land binnen twee jaar van nu verlaten. En daarna is er veel, heel veel geld nodig om het Afghaanse leger te financieren. Ik ga erover praten met Coco Lijn van instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zondag was, ik zei het net al, die aanval van de Taliban in Kabul ook. Zal het Afghaanse leger in staat zijn om, om dat soort aanvallen van de Taliban te weerstaan? Ja, en er is gezegd... Uh, uh, je kunt op twee manieren tegen dit verhaal aankijken. De eerste... De eerste kant is natuurlijk dat de, de, de Taliban blijkbaar na tien jaar oorlog nog steeds in staat is... om op de meest gevoelige plekken in Afghanistan dit soort aanvallen uit te voeren. Uh, en dat is niet goed, want dat had na tien jaar natuurlijk niet meer gemogen. Um, maar het verhaal bij de NAVO is toch anders. Daar zeggen ze, kijk, we hebben eigenlijk toch een beetje op, op de tweede rij gezeten... en we hebben nu eens gekeken hoe het Afghaanse leger zelf dit zaakje afhandelde... Um, er wordt zelfs gezegd dat de 36 doden die daarbij zijn gevallen, dat, dat eigenlijk nog wel meevalt. En dat de Afghanen het ontzettend goed hebben gedaan. En dat bewijst dat die training en de opbouw van het Afghaanse leger nu zijn vruchten begint af te werpen. Ja, maar die opbouw is nog niet afgerond. Dat zal ook nog wel een tijdje duren. Kost veel geld. Het Afghaanse leger wordt gezegd, kost zo'n 4 miljard dollar per jaar. Wie gaat dat betalen? Um, ja, dat kunnen zij natuurlijk niet zelf betalen. Nee. Dus de NAVO, die, uh, of althans de, de Amerikanen hebben gezegd van... Uh, willen jullie meedoen, jullie hoeven nog niet echt toezeggingen te doen... maar wij hebben van Karzai toch het vriendelijke verzoek gekregen... om uh, de opbouw en uh, ja, eigenlijk ook de salarissen van dat enorme leger... want dat, dat, dat moeten er toch uh, drie, 400.000 worden allemaal... Uh, om die voor je rekening te nemen. We gaan dan wel weg, maar we moeten wel blijven betalen. De Amerikanen hebben eigenlijk al het verzoek gekregen... nemen jullie de helft voor je rekening ongeveer 2 miljard. En de Amerikanen schuiven een deel van de rekening nu ook naar Europa... en zeggen, kunnen jullie dan met z'n allen een miljard... ongeveer per jaar betalen, dollars? Um, jullie hoeven vandaag nog niet echt toezeggingen te doen... maar dat we in ieder geval over het principe eens worden. En Karzai heeft het, vind ik, niet echt makkelijk gemaakt... door nog hoogtoon te eisen, zwart op wit... dat uh, we dit soort verplichtingen aangaan. Hmm, dat is lastig in deze tijden van crisis. Zijn er nog andere financiers te bedenken? Uh, je kunt uh, vriendelijk met de pet rondgaan en zeggen van, nou goed, het, het ging ook al niet alleen om de NAVO die daar uh, uh, 27 landen die dus in Afghanistan vochten. In feite vocht daar een coalitie van 50 landen. Uh, dat is dus eigenlijk nog het dubbele van, van, van het NAVO-aantal. En zou je niet aan die 50 kunnen vragen om überhaupt het, uh, het opgebouwde. Uh, ja de, de kennis, de ervaring die men daar heeft opgedaan, om die, om die te behouden. Het zou toch zonde zijn dat dit een eenmalige operatie is geweest. We hebben daar met z'n vijftig hoe je het ook went of keert... vrij aardig uh, weten werken uit, uh, uiteindelijk. En uh, voor de toekomst is het misschien goed... als die vijftig landen uh, een soort, nou ik wil niet zeggen verbond aangaan... maar in ieder geval hun ervaring zo delen... dat ze onmiddellijk weer in actie zouden kunnen komen. En aan die landen zou je dus ook kunnen vragen... willen jullie blijven betalen? Ja. Wat zal de rol van uh, Rusland worden? Of waar zou je op kunnen rekenen? Want Rusland wil natuurlijk ook rust aan zijn grenzen. Ja, dat willen ze zeker. En de Russen hebben onlangs nogal opzien gebaard... door ineens eigenlijk uh, uh, onverwachte NAVO aan te bieden... Uh, om met troepen en ook met wapens, dat mocht tot die tijd niet, door Russisch grondgebied, over Russisch grondgebied, naar Afghanistan uh, heen en weer te gaan. Uh, dat zal in de toekomst vooral dus terugtrekken worden. Maar het, het aanbod was opmerkelijk, want de, de motivering was ook: uh, dit is een Russisch nationaal belang. We hebben rust aan onze zuidgrens nodig. We hebben nu geen chaos uh, aan de, onze zuidflank uh, kunnen we gebruiken. En uh, het is dus van het grootste belang dat de NAVO deze operatie in Afghanistan op een ordelijke manier. Afmaakt En dan hebben we eigenlijk gelijk te pakken wat vandaag in Brussel ter discussie staat. Het hoofdpunt, dat is de ordelijke uittocht uit Afghanistan. Zorgen dat we niet allemaal buitenland over elkaar 2014, nou 2013 beginnen nu sommigen al te zeggen. Ja. De troepen terugtrekken, want dan wordt het echt een chaos. Want uh, Australië zei dat opeens gisteren, hè? we gaan die troepen versneld terugtrekken. Hoe, hoe verrassend was dat? Dat was verrassend, het was bijna, bijna onthutsend. Omdat dit soort dingen toch meestal niet op een of aan de vooravond van zo'n conferentie, dat je daar anderen mee overvalt. Men, uh, men ziet het meestal aankomen en uh, men morrelt wat en zegt van... waarom doe je dat nou, maar niet op de, op de avond zelf van tevoren... tijdens diner, bij wijze van spreken, de mededeling van... oh ja, we zijn van plan 2013 in plaats van 2014 terug te trekken. Nee, dat uh, wordt niet geapprecieerd. En de, de Amerikanen, zullen ze echt helemaal verdwijnen... of zullen ze toch nog ergens een voetje tussen de deur houden? Nee, ze gaan niet verdwijnen. Dat hebben ze bijvoorbeeld in Irak ook niet gedaan. Dan trekken ze een ander uniform en dan heet het geen combat troops meer, maar dan heet het support troops. Dat zal nu tot op zekere hoogte ook gebeuren. Ik heb ook al berichten gelezen dat de Amerikanen overwegen om misschien een drietal bases in Afghanistan over te houden. Onder andere Kandahar en Bagram. Eentje ook bij de Iraanse grens. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar gaan ze het ook niet waarschijnlijk vandaag uh, in slotcommuniquees... melding van maken, dat soort dingen. Maar na 2014 blijft er een hele belangrijke opbouwrol. Uh, de Afghaanse luchtmacht moet worden opgebouwd. Dat is bekend. Dat gaat tot 2016 door. Ja. Er zullen ook veel adviseurs blijven. Um, er is ook gezegd door Hillary Clinton eigenlijk zelfs al... Uh, dat als het nodig is, Amerikaanse troepen altijd paraat zullen zijn... om uh, toch weer uh, even in te grijpen waar nodig Defensiedeskundige Coco Lijn over Afghanistan, de troepen in Afghanistan... en de eigen Afghaanse troepen NAVO praat daar vandaag en morgen over in Brussel. En dan volgende maand in mei is er een NAVO-top in Chicago... en dan moeten er definitieve afspraken worden gemaakt. Gaan we nog even naar Mark-Robert Visser. Die is vanochtend in Kruisweg en daarmee is hij van de TomTom gevallen. Ja, nee, precies. Dat, uh, dat lukte niet, hoor, in het navigatiesysteem van de auto. Dan moet je, Ja, Kruisweg valt dus onder... De gemeente Lansingerland, dat moet je dan weten. Maar uh, in de navigatie moet je Blijswijk uh, intoetsen. Uh, ongeveer 80 huizen, 60, 80 150 60. mensen wonen hier. Ze hebben een belangenvereniging en een buurtvereniging. En dan heb ik net van mevrouw Buis van de belangenvereniging gehoord... dat de buurtvereniging over de lol gaat. Inderdaad. Daar, daar wil ik graag Wij naar toe. Serieus. Ja, u moet voor, de, voor het plezierige moet u naar de buurtvereniging. Ja, maar ik blijf toch nog even bij u, want ik wil nog even serieus. Dat kan mag, dat? dat? Dat mag, ja, want... Kruisweg wordt ingesloten. U woont hier aan de A12 die oprukt. De Provinciale Weg is verdubbeld. De HSL is gekomen. En dan komt er ook nog een 380 kV hoogspanningsmast er Inderdaad. En dan is Kruisweg helemaal ingesloten dan zeggen we van, dan is het genoeg. Eigenlijk is het al meer dan genoeg. Uh, maar goed, er kan nog veel meer gebeuren. En ja. wat wij dan eigenlijk graag willen... is dat we vanaf de N209 een beetje een rustpunt krijgen. Dus geef ons een scherm dat al het uh, lawaai daar een beetje achter blijft. Mevrouw wil graag een geluidsscherm. Ja, ze heeft het de hele ochtend er al over. Maar we hebben het in de uitzending nog niet kunnen behandelen. Uh, <laughs> maar nu begint de lobby. <laughs> de Belangenvereniging wil uh, een geluidsscherm, beste ooit, mensen. Constructie is dan ja, te maken. Rijdswerk die zegt als de politie het nu doet, dan doen wij het wel. En vervolgens hebben de weg. Niet goed, Marco. die verbinding wordt iets te slecht. Nou, u hoort hem straks alweer: Goh, de lobby voor het geluidsscherm valt nu in het water. Daar komen ze nog wel op terug. Radio en Journaal Mediaoverzicht. In Kruisweg. Maar Koekoek. D66 stoft de kroonjuwelen af, schrijft de Volkskrant. De partij dient vandaag voorstellen in voor de gekozen burgemeester... en de gekozen commissaris van de koningin. Volgens Kamerlid Gerard Schouw is Nederland het enige land in Europa... zonder gekozen burgemeester. De burgemeester ontwikkelt zich steeds meer... tot de lokale premier van de gemeente, zegt Schouw. En als hij dan meer bevoegdheden krijgt... dan moet de burgemeester daar ook op worden afgerekend. Schouw rekent op steun van de VVD, PvdA, PVV, GroenLinks en de SP. Het VVV-kantoor verdwijnt in rap tempo. Volgens het Algemeen Dagblad is de tijd dat toeristen... in zowat elk dorp terecht konden voor een wandelroute... bij een traditioneel VVV-kantoor voorbij. Vanaf volgend jaar hebben bijvoorbeeld in Overijssel... Kampen, Zwolle, Omen, Hardenberg en Giethoorn geen VVV meer. En daarvoor in de plaats komen dan de folderrekken... bij de lokale boekwinkel of in musea. Kantoren worden vaak betaald door de gemeente... En die gemeente moet bezuinigen. Vestia denkt langs juridische weg onder de omstreden derivatencontracten... met enkele banken uit te kunnen komen. De woningcorporatie raakt in opspraak door miljarden verliezen... ontstaan door een verkeerde gok op de rentestand. Financiële Dagblad meldt dat Vestia er alles aan doet... om aan te tonen dat de banken fout zaten... bij het verkopen van hun derivatenproducten. Corporatie vindt dan ook dat de contracten moeten worden teruggedraaid. Buiten roken mag al bijna nergens meer in New York. Maar nu mag je straks misschien ook binnen niet meer roken. Burgemeester Michael Bloomberg denkt na over een wet die roken binnenshuis verbiedt. Het gaat dan vooral om roken in appartementencomplexen, meldt nieuwszender Fox News. Een eventueel verbod treft veel mensen omdat de meeste New Yorkers in appartementengebouwen en flats wonen. Maatregel zou genomen worden omdat tabaksrook, die door anderen wordt uitgeademd, in wooncomplexen een toenemende bron van ergernis is. Honderden Colombiaanse kinderen zijn zonder toestemming van hun biologische ouders... door de Colombiaanse jeugdzorg ter adoptie afgestaan. Deze week was op de Colombiaanse televisie te zien... dat de nu 7-jarige Steven in 2008 werd geadopteerd door een Nederlands stel. Zijn biologische ouders kikten op dat moment af van drugs en wisten niet dat hun zoontje werd geadopteerd. De adoptiemoeder van Steven zegt in de Telegraaf dat ze niet wist... dat zijn biologische ouders geen toestemming hadden gegeven voor de adoptie. Pas toen ze met Steven teruggingen naar Colombia... voor een ontmoeting met zijn ouders kwamen ze erachter. Volgens de krant zijn er zeker 15 geroofde Colombiaanse adoptiekinderen in Nederland. In Mexico hebben ze nu ook kennis gemaakt met de sterke wil van Johan Kruijf. Voetbaltrainer Ambries heeft ontslag genomen bij de topclub Chivas Guadalajara... na een conflict met Cruijff die daar sinds februari adviseur is. Ambries liet weten dat hij is opgestapt vanwege een gebrek aan steun van Cruijff. Die had al gezegd dat de trainer aan het eind van het seizoen weg moest. De Mexicaanse club die elf keer landskampioen werd... geeft aan dat Cruijff de opvolger kiest. Het staat op de website van Voetbal International. Tot zover Overzicht van wat er op het ogenblik in de media speelt. Na acht uur in het Radio 1-journaal hoort u meer over de woningcorporaties. die voorlopig geen huurverhoging opleggen van 5% voor mensen die eigenlijk te veel verdienen en scheef huren. U hoort zo uh, welke problemen dat de woningcorporaties geeft. Want die hadden dat geld eigenlijk al ingeboekt. U hoort ook meer over het uitzetten van vreemdelingen. En de rechtbank in Amsterdam heeft vandaag twee uh, verdachten. Worden daarvoor geleid. En dat zijn de twee mannen die granaten, een granaat zouden hebben afgevuurd... op het gebouw van de rechtbank in Amsterdam. Daarover meer na acht uur.